1 uur. Het NOS-journaal. Door Altmegens. Goedemiddag. Wijgerambtenaar zaak voor gemeenten. Meer dan 3000 doden in Syrië, zegt de VN. En Italiaans parlement stemt over vertrouwen bij Lousconi. Volop zon. In het noorden wat sluierbewolking. 12 graden is het. In het noorden van het land 14 in het zuiden. Ook in het weekend veel zon. S'nachts ligt de temperatuur rond het vriespunt. En overdag kan het opnieuw zo'n 12 graden worden. En vanaf maandag dan wordt het langzaamaan wisselvalliger.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 Mevrouw Bergkamp, is dit een streep door de rekening als het klopt dat er in die brief staat? Nou, wat, uh, wat blijkt uit de brief uh, die we zelf niet hebben gezien, maar als het zo is zoals het lijkt te zijn... Uh, dan verandert er niets aan de huidige situatie. Dat betekent dat er nog steeds weigerambtenaren ambtenaren aangenomen mogen worden... en weigeren ambtenaren in dienst mogen blijven. En ja, dat is, vinden wij uh, onbegrijpelijk als je kijkt dat de commissie Gelijke Behandeling al eerder heeft gezegd dat dit niet kan. Ja. En ja... Daarmee zeggen we ook dat het kabinet wel echt een heel verkeerd signaal aan de samenleving afgeeft. Dat er nog steeds ambtenaren zijn uh, die eigenlijk onderscheid mogen maken. Wij trouwen jullie wel en Want jullie niet. In die brief staat uh, alleen dat in elke gemeente er een mogelijkheid moet zijn voor homo's om te trouwen. Dat er een ambtenaar beschikbaar moet zijn en meer niet, hè? Ja, en daarmee verandert het dus eigenlijk niets aan uh, de huidige situatie. Tien jaar na openstelling van het burgerlijke huwelijk van paren van gelijk geslacht mogen ambtenaren dus nog steeds discrimineren. En als COC zeggen we... je moet uit kunnen gaan als burger... van een neutrale overheid. Een overheid die niet discrimineert. Mm. En uh, wij vinden het ook echt onbegrijpelijk... dat dit uh, kabinet voor deze lijn kiest. En ja, enig idee waarom het kabinet dat doet? Vermoeden? Uh, nou, er zijn, zeg maar eerder al is er gesproken over... Uh, het vraagstuk van gewetensbezwaarde ambtenaren... en dat die de ruimte zouden mogen krijgen. Ja. Uh, en daarmee neemt dit kabinet af... Stand eigenlijk van toch wel de liberale opvatting dat een ambtenaar gewoon de wet moet uitvoeren. Blijkbaar mogen ambtenaren onderscheid maken naar homoseksuelen. En wij zeggen als COC het zou ondenkbaar zijn dat een ambtenaar mag discrimineren op basis van huidskleur en religie. Zou het maar kunnen dat... het wel blijkbaar naar homoseksuelen. Ja, zou het kunnen dat het kabinet de SGP bijvoorbeeld te vriend wil houden? Uh, dat, dat is een mogelijkheid. Uh, wij hopen dan ook dat uh, de Kamer de regering op het matje gaat roepen. De CVD heeft eerder ook aangegeven tegenstander te zijn van de wijgeambtenaar. We zijn ook benieuwd naar de gedoostings van de PCC in deze. Dus ja, wij hopen dat de CVD haar rug recht houdt in deze zaak. Vera Bergkamp, voorzitter van COC Nederland. Ik dank u wel voor de toelichting. U ook bedankt. Dag. Het aantal doden door het geweld tegen betogers in Syrië is gestegen tot boven de 3.000. Dat heeft de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN gezegd. Alleen al de afgelopen dagen kwamen meer dan 100 mensen om. De demonstraties tegen president Assad in Syrië begonnen half maart. Volgens de VN-commissaris glijdt het land af naar een burgeroorlog. Ze riep de wereld op om onmiddellijk maatregelen te nemen om burgers te beschermen. Wat voor maatregelen ze nodig vindt, bovenop de sancties die nu al gelden, zei ze niet. Volgens haar is dat een taak van de VN-veiligheidsraad. In die raad lukte het vorige week niet om het geweld in Syrië te veroordelen. Rusland en China blokkeerden een resolutie met die strekking. En dat weer tot woede van Amerika. VVD-fractievoorzitter Blok wil ook in de volgende kabinetsperiode samenwerken met CDA en PVV. In een gesprek met Nu.nl zegt hij dat hij tevreden terugkijkt op het afgelopen jaar... Dat er goed wordt samengewerkt. Kabinet Rutte is vandaag precies een jaar aan de macht. Volgens Blok moet de insteek zijn dat je met elkaar verder wilt. Hij hoopt dat het volgende kabinet nog meer kan hervormen. Blok wil niet vooruitlopen op de vraag of ook in de volgende periode een gedoogconstructie moet komen. In het interview noemt de VVD-fractievoorzitter de SGP hervormingsgezinder dan D66 naar het Duitsland en wel naar Italië. Want weer moet het Italiaanse parlement zich uitspreken... over het vertrouwen in Silvio Berlusconi. De premier heeft gisteren om dat vertrouwen gevraagd. Bas Mesters in Italië, Bas. Ja, waarom die vertrouwensvraag? Ja, afgelopen dinsdag slaagde het kabinet er niet in... om de jaarbalans 2010 door de Kamer te laten goedkeuren. In het verleden zijn hier kabinetten omgevallen... maar Berlusconi weigerde zijn ontslag in te dienen... en moet nu van president Napolitano aantonen dat hij het vertrouwen nog heeft... En wat wordt er verwacht? Gaat hij het redden? Nou, aanvankelijk dacht men dat hij het wel zou gaan redden... maar het begint steeds spannender te worden. Op dit moment is de stemming de geheime stemming in gang. Kamerleden komen één voor één aan de beurt. Maar de oppositie zal in de eerste ronde niet meestemmen... in een poging dat er te weinig Kamerleden aanwezig zijn... waardoor die hele stemming niet kan doorgaan. Men weet dus niet hoe zich dit gaat ontwikkelen op dit moment. Maar het is heel spannend en uh, Berlusconi moet... 316 stemmen voor zichzelf zien te verzamelen. Maar er zijn steeds meer parlementariërs die twijfelen. Ja, maar dit is wel al tientallen keren gebeurd, toch? Dit is al... Um... Al vijftig keer gebeurd in de zin van dat Berlusconi als een soort van afpersing, zeg maar, parlementariërs dwong om voor wetten te stemmen die hij wilde. Ja. Dan zei hij, als jullie dat niet goedkeuren, dan uh, laat ik het kabinet vallen. Maar stemmingen als deze, echt vertrouwenstemmingen alleen over de regering, dat is een, een, een vijf keer of zo gebeurd in de afgelopen drie jaar. Ja. Maar het is dus heel spannend op dit moment. Hoe lang gaat het nog duren, die stemming? Men verwacht gewoon twee uur een uitslag te hebben. Mogelijk in ons uh, volgende bulletin op het hele uur meer nieuws. Bas dankjewel. Dit is het NOS Journaal, het door meegens. In een portiekwoning in Vlaardingen heeft de Nationale Recherche een cocaïnewasserette ontdekt. Vijf verdachten zijn aangehouden. Wim de Bruin is van het landelijk pakket en hij legt uit wat zo'n cocaïnewasserette is. Het gaat om het volgende, dat cocaïne wordt op veel manieren gesmokkeld internationaal.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 met drie broers van 26, 36 en 37 jaar die uit Vlaardingen komen... en die ook in die woning verbleven. Een half verdachte uit, uit Amsterdam en nog een vijfde verdachte uit Almere. De politie heeft vannacht aan wilde achtervolging op de A20 en de A12... twee mannen aangehouden die waren in een auto met een Frans nummerbord... aan het spookrijden op een oprit van de A20... Toen de politie hem wilde laten uh, stoppen... stoppen uh, reden ze met hoge snelheid over de goede kant van de A20 en de A12 naar Utrecht. De politie achtervolgde de wagen die sneller reed dan 240 km per uur. Dus ook een helikopter gebruikt door de politie. In Nieuwegein vluchten de twee een tuin in waar de politie ze kon aanhouden. Wie het zijn en wat de twee bezielden, dat weet de politie nog niet. De recherche in Noord-Brabant heeft zes mensen opgepakt... die zouden hebben gefraudeerd met rekeningen. Ze onderschepten facturen voor bedrijven in de buurt van Helmond... en paste onder meer het rekeningnummer aan. Vervolgens werden de rekeningen alsnog naar de bedrijven gestuurd. En die stort het bedrag op het rekeningnummer van de criminelen. De daders hebben zo meer dan 100.000 euro buitgemaakt. Van de zes verdachten zitten er nog twee vast. De rest is voorlopig vrijgelaten. De politie waarschuwt bedrijven om bij het betalen van een factuur... altijd goed de rekeningnummers te controleren. De sport bij de wereldkampioenschappen turnen in Tokio is de meerkampfinale bij de mannen begonnen. De Japanse topfavoriet Uchimura kwam al in actie op de vloer. Edwin Cornelissen, en was het hoopgevend wat hij deed? Ja, zeker. We zijn inmiddels gevorderd tot halverwege de wedstrijd. Dus we hebben hem inmiddels op drie toestellen gezien. Behalve op vloer ook, op het paard, Voltige en op de ringen. En uh, ja, het is uh, zeer hoopgevend om te zien. Uh, uh, hij heeft echt een prima zicht op uh, de wereldtitel. Het ziet er allemaal zo beheerst uit wat die uh, Japanner doet. Echt beheersing tot in de finesses. Als je die vloeroefening bijvoorbeeld ziet. Geen stapjes na een sprongenserie. Alles staat echt als een huis. En het ziet er allemaal zo gemakkelijk uit. En dat is denk ik ook wel de kwaliteit van Uchimura. Hij beheerst het allemaal goed. Maar je moest eens dus weten hoeveel uren van trainingsarbeid daar steken. We hebben gehoord op scholen hier in Japan waar turnles wordt gegeven. Daar wordt hij als het voorbeeld genoemd van, van vlijt en van uren die je moet investeren in die sport om op dit niveau te komen. En dan moet je echt denken aan 6 tot 8 uur op een dag dat ze echt hard aan het trainen zijn. Dat is dus wat die Uchimura heeft gedaan. Al vanaf driejarige leeftijd is hij met turnen bezig en dat betaalt zich dus de afgelopen jaren uit. Hij gaat hierop voor zijn, voor zijn derde wereldtitel mm. en zo op de helft van de wedstrijd staat hij op één en is hij echt heel goed op weg. Ja, Uchimura. Uchimura de nieuwe wereldkampioen of, of zijn er nog grote concurrenten? Nou, het zou mij zeer verbazen als Uchimura dit niet gaat redden. Als je ziet dat hij nu al een gat heeft van zes tienden, Er komen nog twee toestellen die hem zeer goed liggen. De brug en de rekstok. Ja, daar zou hij normaal gesproken het gat alleen maar moeten vergroten. Moet hij er niet van afvallen zoals dat gebeurde in de landenfinale. Hè? Toen viel hij van de rekstok af. Maar dat zie ik met ja, die vertrouwde voorsprong die hij zo dadelijk zal hebben. Niet zo snel gebeuren. Dan zou hij nog eventueel een beetje op safe kunnen gaan. Om het uit te spelen en de titel binnen te halen. En ja, dan hebben de Japanners eindelijk dan die titel waar ze hier in Tokio nog op hoopten. Want Vooralsnog was hij er nog niet. Hè. De landenwedstrijd ging het mis. De vrouwen kwamen er niet aan te pas. Dus het moet van Uchimura komen. Nou, wellicht vandaag. Misschien gaat hij de eer redden. Hoe lang gaat het nog duren voordat we het zeker weten? Ik denk dat we nog een, nog een uurtje bezig zijn. We zijn nu halverwege de wedstrijd. Dus ik denk nog een uurtje. Dan weten we hoe het ervoor staat en hoe het eindigt. Wij laten hem gewoon op radio 1 staan. Dankjewel, Edwin Cornelis Joe. We hebben verkeersinformatie bij de ABB Edwin Gerritsen. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staat ruim 20 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Bussum 3 kilometer. Op de Ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad voor de Koen Tunnel 5. En op de A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum 4 kilometer. Dankjewel. De hoofdpunten nog een keer. Gemeenten hoeven geen ambtenaren te ontslaan. Die weigeren homohuwelijken te sluiten. Volgens Haagse Ingewijden praat het kabinet vandaag over een brief met die strekking. Het aantal doden door het geweld tegen betogers in Syrië... is gestegen tot boven de 3000, dat zegt de VN. De Nationale Recherche heeft een cocaïnewasserette ontdekt. In een portiekwoning in Vlaardingen, vijf mensen zijn aangehouden. 12 minuten over één. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van NCF's lunch.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 Een traditioneel kerstpakket? Ja joh, dat is ook tintelingen: Tintelingen dit is Radio 1. En CRV -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, u wist het misschien niet, maar het is vandaag de dag van de Witte Stok. En die is bedoeld om aandacht te vragen voor de problemen van blinden en slechtzienden. Anita Witsier presenteert al 15 jaar het tv-programma Memories. In het laatste deel van haar radiodagboek vertelt ze waarom dat nog steeds niet verveelt. En Ondanks dat het over, de, over universele thema's gaat, geeft iedereen zijn eigen kleur eraan. En daarom blijft het gewoon blijft het interessant. Het is nooit alleen maar het verhaal over liefde. Het gaat ook heel vaak ergens anders over. En ook dat zal u niet ontgaan zijn. Het kabinet Rutte bestaat vandaag precies een jaar. En daarom onze stelling. Het eerste jaar van kabinet Rutte is een succes. Dat is de stelling in Stand.nl.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 Het is vandaag dus de dag van de witte stok. Op deze dag vragen mensen met een visuele beperking... aandacht voor hun recht op zelfstandige mobiliteit. Lunch vraagt zich af, waar lopen blinden en slechtzienden tegenaan... bij het gebruik van de openbare ruimte? Dat lijkt heel grappig, maar het stond in een officieel persbericht zelfs. Uh, we praten hierover met uh, Erwin Young, woordvoerder van de mobiliteitscommissie... van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, zelf blind vanaf uw geboorte. Ja. Uh, jullie hebben vandaag geprotesteerd, hè? waarom? Nou, geprotesteerd. Dat was eigenlijk een heel klein ludiek actietje... Uh, in een druk stukje uh, Amsterdam, uh, waar veel geleidelijnen zijn. Hè. Dat zijn van die ribbels hè, die wij gebruiken als blinde en slechtziende. Tegels in het, in het voetpad, Precies. van die witte tegels... waarin ja. die vliegribbels in zitten. Precies, en uh, die, hebben wij, uh, die, die gebruiken wij om van punt A naar punt B te komen... om de tramhalte te vinden, om de juiste oversteekplek te vinden, noem maar op. En uh, ja, wij merken dus dat heel veel mensen daar uh, niet van weten... waar die voor bedoeld zijn. Dus dat die bedoeld zijn voor blinde en slechtziende. En dat die mensen daarom ook hun fietsen erop zetten bijvoorbeeld. Of, uh, of uh, ja, erop gaan staan kletsen met z'n allen of ja. zo, zodat wij er uh, niet langs kunnen, zeg maar. Is, is dat dan asociaal van die, van die mensen die hun fiets daar stallen? Of, of is dat toch ook iets van de gemeente dat die niet genoeg fatsoenlijke fietsenstallingen neerzetten? Nou ja, dat is natuurlijk ook zo, maar uh, ik zou het ook niet per se altijd willen zeggen dat dat asociaal is. Ik denk dat ook heel veel mensen ook echt niet weten waar die geleidelijnen voor bedoeld zijn, dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is om er bekendheid aan te geven. En dat is dus ook onder andere wat we vandaag aan het uh, doen zijn. Ja. En uh, ja, uiteraard is het ook zo uh, dat, uh, dat er wat meer fietsenstallingen zouden mogen komen in Amsterdam. Want het staat altijd sowieso overal vol ja. met fietsen. En dat is ook al sowieso heel onhandig. Niet alleen voor blind en slechtzienden natuurlijk, maar ook voor allerlei andere mensen met andere beperkingen. Rolstoelgebruikers en dergelijke. Even over die geleidelijnen. Waar moeten die aan voldoen? Nou, ze moeten dus uh, duidelijk voelbaar zijn. Uh, ze moeten natuurlijk uh, op een nuttige plek uh, liggen. Maar eigenlijk moeten ze ook heel duidelijk zichtbaar zijn. Ze moeten ook uh, contrasteren, omdat ze ook voor uh, slechtzienden uh, belangrijk zijn. Uh, en, en voor zich is het natuurlijk een duidelijk een, een, een beter hulpmiddel, ook als ze ook er duidelijk contrasterend uitzien. Maar eigenlijk moeten ze ook gewoon goed contrasteren, zodat ook zienden weten: van dit is een geleidelijn. Hè, net als een zebra. Een zebra uh, die ziet er ook niet altijd even mooi uit, natuurlijk. Hè, maar ja, mensen zijn eraan gewend: dit is een zebra, daar uh, mogen mensen over steken. Ja, zo zou eigenlijk een geleidelijn, uh, wat ja. ons betreft, er ook uit moeten zien. Maar, waar, maar zo, waar, dat men waar, het herkent. Waar stuit u dan in de praktijk op? Op architecten die bijvoorbeeld zeggen, of binnen, binnen, binnen state, uh, stadsarchitecten die, die zeggen... Van, ja, maar dat, dat past helemaal niet in het plaatje wat ik heb ontworpen... dat daar een ja. witte streep door, door, de, door, de, door, de, door, de, door de trottoir heen moet. Nee, precies. Daar lopen we dus inderdaad tegenaan. Ze willen altijd uh, esthetiek boven functionaliteit stellen, vaak. Nou ja, niet altijd overigens natuurlijk. Maar uh, vaak is dat toch wel, uh, toch wel een beetje de lijn. En uh, men uh, wil dan inderdaad liever uh, zo onzichtbaar mogelijke geleidelijnen neerleggen. Of, of helemaal geen mm. geleidelijnen. Maar, uh, ja. uh, dus dat blijft een, een, een discussie en zou u wel wat steun kunnen gebruiken. Nog iets anders is, ik, volgens mij heb ik dat bij mijn uh, rijlessen geleerd... dat als er een, een blinde langs de kant staat, dan moet je die voor laten gaan ten alle tijden. Precies. Nou, uh, ik vind het heel goed dat u dat, uh, zich nog kunt herinneren... dat u dat bij uw rijlessen geleerd hebt, maar heel veel mensen zijn dat toch vergeten. Uh, automobilisten, maar ook fietsers, die uh, rijden vaak gewoon door als er een uh, blinde of slechtziende of iemand anders met een beperking bijvoorbeeld uh, met een rollator wil oversteken. En uh, staat inderdaad in de Wegenverkeerswet dat je dan uh, die mensen moet uh, laten voorgaan onder alle omstandigheden. Ja. Zijn er ook goede voorbeelden? Ik woon zelf in de stad Utrecht. Ik weet dat daar bijvoorbeeld de bushaltes zijn opgehoogd. Uh, dat kost zo'n ja. gemeente dan veel geld. Uh, dat lijkt me een positief ding. Ja, dat is zeker positief. Met name dus uh, inderdaad voor rolstoelgebruikers. Uh, wat sowieso natuurlijk positief is, is dat er natuurlijk wel langzaamhand ook wat meer aandacht voorkomt, hè? toch wel. Ik bedoel, we zijn natuurlijk nog niet helemaal tevreden, maar er is meer aandacht voor, voor allerlei zaken, geleidelijnen. Ik bedoel, het streven is ook dat het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk is, of gaat worden. Nou, helaas is dat nog lang niet het geval. En ook de overchipkaart is ook nog steeds niet echt, dat, dat ja. werkt nog steeds niet echt goed, ook voor Maar Twee jaar geleden was dat jullie thema ook, ja. hè? die dag van de Witte Stok. Wat, wat moet er nog veranderen? er is heel veel gedoe over die overchipkaart, maar wat... Wat is er voor blinden en slechtziende slecht dan? Nou, het probleem is uh, dat, uh, dat vaak de piepen die je dan hoort... Het is sowieso, als je incheckt en uitcheckt, heb je dezelfde piep. Hè, dus je hoort geen verschil. Uh, bovendien is de piep vaak zo zacht. Tenminste bij uh, het GVB, in ieder geval in Amsterdam... Uh, zo zacht dat je hem nauwelijks hoort, zeker uh, als je ook nog een beetje geluid hoort uit de omgeving. Hè? Want als er een metro aankomt en je, je probeert in te checken, ja, dan weet je eigenlijk niet uh, of het gelukt is. Uh, want uh, want ja, dan, dan weet je niet of je die piep uh, nou wel of niet hebt gehoord. Mm -hmm. En uh, ja, sowieso is het ook, ja, opladen en dat soort dingen is ook ontoegankelijk. Dus... Uh, Laat ik zo zeggen, ze hebben natuurlijk wel, wij hebben dan bijvoorbeeld hier in Amsterdam, of nee, we hebben nu landelijk, maar dat gaat dan om bus, tram en, en metro, we hebben een uh, visieresabonnement, Dus uh, dat is uh, dat, dat blinde en slechtziende dus voor 10 euro in de maand eigenlijk onbeperkt kunnen reizen met bus, tram en metro. Dus dat is fantastisch. Alleen uh, blijft toch het probleem van in- en uitchecken. Ja. Uh, dat dat toch altijd weer lastig is ja. of je nou wel of niet in- of uit bent gecheckt. Ton Hessels, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, u bent iemand die iets meer weet over hulpmiddelen en gadgets voor blinden en slechtzienden. Uh, u bent uh, verbonden aan Barty Meijers. is een organisatie die zich inzet voor mensen met een visuele beperking... en probeert ze te ondersteunen in het dagelijks leven. Uh, zelf ook slechtziend, hè? u geeft ook computer- en gadgetles, zoals dat dan zo mooi heet. Ja. Um, ja. Waar zijn die cursisten nou het meest enthousiast over? Uh, op het moment vooral over de iPhone. Um, omdat de iPhone uh, standaard voorzien is van spraak... En als ik dat zeg, dan denken mensen meteen aan uh, dat je uh, tegen die iPhone kunt praten. Uh, maar uh, dat is het niet alleen. Het belangrijkste is dat de iPhone terugpraat. Je kunt hem zo instellen dat wij de iPhone eigenlijk gewoon net als, uh, net als uh, ziende mensen kunnen gebruiken. En dat, dat biedt zeker voordelen, uh, ook als het gaat om de openbare ruimte. Uh, voordat ik verder ga op de iPhone, moet ik toch ook nog even zeggen dat uh, wat die geleidelijnen betreft... Ik ben zelf, uh, jij zei dat net ook al... Visueel beperkt. Ik maak zelf eigenlijk niet meer gebruik van de stok, maar van de geleidehond. Yeah. Dat heeft natuurlijk uh, uh, behoorlijk wat voordelen als het gaat om het buitenlopen. Ik, die leidt mij langs om obstakels heen. Dus dingen op die geleidelijnen die zo storend zijn voor mensen die met een stok lopen, die kom ik uh, gelukkig niet tegen. Maar ik kan me daarnaast ook heel goed voorstellen dat er toch heel veel mensen zijn die bij de witte stok blijven. Omdat ja, die hang je thuis aan de kapstok en dat kun je maar beter met een hond niet doen. Ja. En je moet ook echt uh, je <laughs> moet ook echt van honden houden en er ook echt mee kunnen werken. Ja. Maar, ja, ik, ja, goed, die die kan ik het zelf al, ik, ik werk in uh, in Utrecht bij Bartumees en woon in Lelystad, dus ik reis heel veel. En dan is voor mij een hond, zeker als je in de spits reist, een, een behoorlijke uitkomst. Ja. Maar goed, goed dat eh, even... even nee, maar nog, nog even terug naar die iPhone. Want ja. ik bedoel, Steve Jobs is net overleden. Dus, dus laten we zeggen, bij Blinde en er ook een held. Omdat hij die iPhone heeft bedacht misschien. Wat, ja. wat, zijn er ook speciale apps die jullie dan kunnen gebruiken? Ja, dat ook. Maar er zijn natuurlijk ook de standaard apps. Bijvoorbeeld een, een appje dat wat ik heel erg praktisch vind... is uh, 92, 9.2 OV Pro. Uh, dat vertelt mij als ik op een bushalte staat. Uh, ...sta welk, uh, welke bus er aankomt, uh, hoe laat en waar die naartoe gaat. Dat is dus niet, uh, niet alleen voor ziende mensen van belang... ...maar nog meer voor mij, omdat ik geen busbordjes kan lezen. Uh, naast die iPhone zijn er natuurlijk ook speciale apparaatjes nog uh, voor ons. Bijvoorbeeld er is een, een speciaal navigatieapparaatje... ...vergelijkbaar met een tomtom, -tom, alleen dan speciaal voor ons ontwikkeld. Maar het is een vrij duur apparaat. En als je nu kijkt weer naar de iPhone... Je kunt een, een appje als TomTom of Navigon, dat is een ander navigatiepakket, downloaden en installeren. En dat kunnen wij dus ook ja. gewoon helemaal gebruiken. Dus, dus, dus eigenlijk met die smartphone kan je een hoop doen? Ja, beslist. En uh, we zijn dus erg blij met, met inderdaad, uh, Steve Jobs dat hij eraan, hier aan gedacht heeft, want het is een van de weinige... Fabrikanten van dit soort apparatuur, die zeg maar die toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking gewoon standaard inbouwt. Ja, Ton, dankjewel voor, uh, dat je even aan de telefoon kwam. Ton Hersels van Barty dus nog ik praat nog even door met, uh, met Erwin Young. Uh, ja. ja, hij zegt: uh, na een hond en, en zo'n smartphone, dan kom je al een heel eind. Ja, nou, dat is natuurlijk hartstikke goed. Dat, die ontwikkelingen zijn natuurlijk fantastisch. Uh, blijft toch zo dat je ook... Uh, nou ja, oké, okay, met een hond heb je dan de geleidelijnen niet altijd nodig. Maar in principe heb je natuurlijk uh, sowieso, als je stokloper uh, bent... Uh, de geleidelijnen wel nodig natuurlijk om, uh, om echt helemaal op de juiste plek nou, uh, terecht te komen. Hoeveel, hoeveel mensen lopen er nog met een met stok alleen... Ja. Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar dat is toch wel de meerderheid hoor, van ja, de blinde slechtzienden. Ja. Ja. Ja. Dus daar moet echt wel wat aan gebeuren. Uh, nou ja, goed, het is mooi natuurlijk met in dit hedendaagse uh, tijdperk, met al die prachtige gadgets, dat dat, dat dat alleen maar van nut kan zijn. Zeker, zeker. Ja, goed. Nou, jullie hebben de, de zaak in ieder geval uh, bij deze even op uh, de agenda weer gezet. De dag van de witte stok, we zullen dat niet vergeten. En, uh, de internationale dag van de witte stok, hè? Ook nog ook eens een keer. En, en niet je fiets dus parkeren op zo'n geleidelijn. Dat is niet uh, erg aardig. Nee, precies. daar komt er neer. Dank uh, voor uh, dat je even mee wilde praten. Erwin Jong was dat. Ja, heel graag gedaan. Het Radio Dagboek. Deze week met Anita Witsier, presentatrice bij de KRO. En deze week is het Wereldreumadag. Ja, dat was deze week inderdaad. Het is nu wel tijd om terug te gaan naar de orde van de dag. Voor Anita Witsier is dat al 15 jaar lang het tv-programma Memories. Het programma waarin zij oude geliefden herenigt. De opnamen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang. En ze is nu op stap met kandidaat Frans. We gaan zo vast die kant een stukje opstiefelen. Zo als die kant oplopen, want jullie doen dan dus anders dan duurt het zo lang. Ja, maar ik denk dat wij of loop je mee? Wij beginnen bij jullie. Ik loop nu met Frans een stukje de dijk op, om dan, dan draaien we straks om. En dat lijkt altijd een beetje op niks af. Maar dat heet dan in de televisiejargon een loopje. En onder het loopje wordt dan een stuk van het gesprek gemonteerd. Nou, ik heb, heb vroeger wel een studioprogramma gedaan, live at Lucky Lotto. En toen zag ik mezelf Nou, ik leek weer echt zo, hoppakee. Nee. Nou, goedenavond, dames en heren. Ik leek echt een boer op klompen, zo liep ik. Dat moet je echt leren hoor, Frans. Heb je dat op hakken gelopen? Nee, nee ik ben het niet van plan om het ook nee, te doen. Heel verstandig. Het is <laughs> dus maar één ding waar mannen verstandiger in <laughs> zijn dan wij vrouwen, is dat ze niet op hakken lopen. Oké. Okay. Camera okay. loopt. Geluid? Loopt ook. Kom maar! Ik moet eerlijk zeggen, ik heb denk een jaar of zeven geleden heb ik wel, een tij, heb ik wel even een periode gehad dat ik dacht van. Pff, weer zo'n verhaal. Maar op de een of andere manier heb ik toen een knop bij mezelf om kunnen zetten. Of toen ben ik op een andere manier in gaan zitten. En vanaf het moment is het, heb ik dat ook nooit meer gehad. En het zal ook nooit meer gebeuren. Ik, ik vind het heel moeilijk om uit te leggen waar het aan lag. Maar. Nee, weet je, ieder, ieder mens is zo uniek. En ondanks dat het over, over universele thema's gaat, geeft iedereen zijn eigen kleur eraan. En daarom blijft het gewoon blijft het interessant. Het is nooit alleen maar het verhaal over de liefde. Het gaat ook heel vaak ergens anders over. Jullie mogen teruglopen, Anita. Doe hem nog één keer vanaf onderaf. Ik heb er heel erg aan moeten groeien. Zeker omdat, omdat het gaat om, om hele uh, intieme en persoonlijke verhalen. En ik van nature niet heel erg geneigd ben... om dicht bij mensen te komen... en, uh, en dat soort dingen van ze te weten uh, te komen. Dus ik ben daar wel heel erg in gegroeid... En dat dat nu een stempel is. Ja, weet je, het is een heel positief stempel. Ik zie het, althans, ik interpreteer het nooit als negatief. Dus, uh, ja, dat, dat gebeurt natuurlijk als je zo lang aan een programma verbonden bent. Dan, dan word je daar op een gegeven moment ook wel mee vereenzelvigd door anderen. En dat is prima. En nou, en hij dat zegt, het, dat, dat lijkt wel therapie. Ik zeg, ja, maar dat is ja, maar maar natuurlijk dat is ook voor zo. een deel. Dat is zo. Dat, dat ja... Dat is bijna de essentie van dit programma, maar dat is niet erg. Therapie ja, ja, maar, is leuk en nuttig. Ja, als, als je weet wel wat je vroeger eigenlijk is overkomen... waarvoor je eigenlijk van de wereld hebt afgesloten. Mm -hmm. En dat is een heel groot woord, maar het is wel zo. En dat is heel normaal. Ja. Okay. En daarom is het ook een beetje therapie. Okay. Maar ja, hé. Hey. Dank wel. Ik kan geen... Uh, geen, geen uh, programma zoals Pauw en Witteman. Maar dat ambieer ik ook helemaal niet. En wat ik wel kan, is, is, is dat wat ik doe. Ruimte geven aan een, uh, aan een verhaal. De lachende traan. En ik ben niet zo'n feitenmeisje. Zo'n nou, Eind van de Middag-programma uh, is wel leuk, met kunst en cultuur. Zoiets is wel leuk. Uh, heel kort de waan van de dag. De waan van morgen en, en, uh, en wat uh, ja, bezinning, zal ik maar zeggen, tussendoor. Elke dag live, dat is leuk om te doen. Uh, nou, 0%? <lacht> dat is ook niet erg. Wil ik is heel erg zo. Ik ben niet van de wil ik generatie. Of ik wil. Nee, dat vind ik niet, niet, vind ik niet gepast. Dat vind ik niet gepast. Ik wil. Ik voel me goed. Ik ben vrede. En dat, dat, uh, als dat geluk is, dan ben ik wel gelukkig. Ja. Ik, ben, ja, ik ben wel gelukkig. Ja, ja. Ja, ik ben gelukkig. Verdamd, jongens. Het laatste deel van het radiodagboek van Anita Witsier. Volgende week volgen we cabaretier Kees Storn. Hij speelt volgende week tijdens de feestelijke heropening... van de Kleine Comedie in Amsterdam. Dat uh, volgende week... Uh, uh, uh, dat volgende week. Dat volgende week, moet ik zeggen... De tekstschrijver had al weekend, geloof ik. Dat volgende week, de presentator is er aan toe. Dat volgende week, en deze week wordt het dagboek gemaakt door Anne van der Veen. Zometeen de stelling in Stand.nl. Het eerste jaar van kabinet Rutte is een succes. We zijn benieuwd naar u, eens of oneens. Eerst is hier nu Juris Stubenitski. Radio 1, het NOS-journaal.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 En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ABP verkeersinformatie. Er staat ruim 40 kilometer file in totaal. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A1 van Amsterdam de Amersfoort. Daar staat voor Blaricum 3 kilometer file, voor een brugge 3 en voor Hoeverlaken 4 kilometer. Op de A4 richting Amsterdam staat voor te Nieuwe Meer 3 kilometer. Dat heeft te maken met de file op de Ring van Amsterdam. Op de A10 West richting Zaanstad is een ongeluk gebeurd. Bij Knopente Nieuwe Meer is de linkerrijstrook dicht. Daar staat 3 kilometer file. Op de A15 Europort Rotterdam voor knooppunt Vaanplein, 4 kilometer, daar staat een auto stil, de rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NCRV, Stand. NL, Jurgen van den Berg. Ja, behalve premier spelen doet Mark Rutte heus nog wel wat meer hoor. Hij ja, is Mark Rutte en ik ben een fan van Stand.nl. Zo is het. Uh, Mark Rutte, zijn kabinet bestaat nu precies een jaar. En dit is wat hij zegt over zijn kabinet. Dan zie je dus vandaag ook dat de PVV zich aan de afspraken houdt. Het CDA, de VVD, dat er ook overigens in de Kamer steun is voor een heel aantal voorstellen van dit kabinet. Dat geeft heel veel vertrouwen dat juist dit minderheidskabinet wat zaken doet met soms ook wisselende meerderheden. Dat het in staat is om breed steun te krijgen voor zijn voorstellen.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 Of het kabinet volgend jaar twee kaarsjes uit mag blazen is nog maar even de vraag. Want Wilders waarschuwde bijvoorbeeld al dat het kabinet het in 2012 lastig gaat krijgen. Het wordt een lastig jaar, zei Wilders. Ik praat uh, over één jaar Rutte met Joris Voorhoeven. Tegenwoordig lid van D66, maar oud-minister voor de VVD. Dag meneer Voorhoeven. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes aan het begin van Stand.nl. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Daar komen ze. Eén jaar Rutte is meer dan genoeg. ja. Ik heb geen moment spijt dat ik mijn VVD-lidmaatschap heb opgezegd. Ja. Dankzij dit kabinet is de toon in het debat veel onbeschaafder geworden. Ja. Goed, dan de stelling. Het eerste jaar van het kabinet Rutte is een succes. Ik zeg tegen onze luisteraars, als u het daar nou mee eens bent of mee oneens... sms dat dan vooral naar 7070. Dat kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. En wie weet welkomen we u dan in deze uitzending. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doet dat dan met hekje standpunt. Meneer Voorhoeven, de stelling ook maar even voor u. Het eerste jaar van het kabinet Rutte is een succes. Eens of oneens? Uh, oneens. Waarom? Um, er had een ander beleid moeten worden gevoerd. Uh, en een aantal dingen worden wel hervormd, maar belangrijke dingen niet. Ik denk dat de hervorming van het belastingstelsel... en hervorming van de woningmarkt in Nederland blijven liggen. En een aantal andere belangrijke hervormingen... Ja, het is wel grappig dat u dat zegt, want u hoorde het net in het nieuws ook. Stef Blok, de fractievoorzitter van de VVD, die heeft gezegd... ik wil het liefst acht jaar regeren met CDA en PVV. Uh, nou, het, hij heeft het in ieder geval na zijn zin. En dan zegt hij in, uh, in een interview, zegt hij... Uh, uh, haalt hij nogal uit naar de oppositiepartij D66... de SGP is nog hervormingsgezinder, zegt hij. Um, de SGP wil een aantal dingen uh, wijzigen uh, weg van het liberalisme. Dus dat is een wat merkwaardig... Uh, uh, ...commentaar van uh, de heer Blok. Uh, ja, het is maar welke kant je uit wil met hervormingen. Ik denk dat uh, Nederland veel meer nadruk kan leggen... ...op rechten van de mens binnen en buiten Nederland. Een van de negatieve ontwikkelingen... ...is uh, de bezuiniging op de ontwikkelingssamenwerking. Ook de bezuiniging op de fancy gaan verder dan uh, verstandig is... Um, en men laat belangrijke bezuinigingsmogelijkheden liggen... door het belastingssysteem niet te hervormen. Ja. Um, en, en dat zijn ook echt liberale dingen, vindt u? Ja, de vraag is natuurlijk wat een liberaal met liberalisme bedoelt. Uh, de heer Blok noemt zichzelf ook liberaal... Um, voor mij staat centraal in het liberalisme de rechten van de mens. En dat zijn niet alleen maar vrijheden uh, van overheidsbemoeienis. Het is ook vrijheid van honger, van ziekte... Uh, vrijheid van godsdienst, vrijheid uh, van meningsuiting. Uh, dus zowel uh, de vrijheden uh, om uh, een veilig bestaan als mens te hebben... Uh, als uh, vrijheden om jezelf te kunnen uiten. En, en dat is één op één, vindt u? Dat hoort allemaal bij elkaar? En je dat kan, niet, je kan elkaar. niet wat winkelen in een paar vrijheden wel en een paar vrijheden niet? Uh, sommige mensen doen dat. Die benadrukken heel sterk economische vrijheid. Anderen benadrukken erg politieke vrijheid. Ik vind dat alle vrijheden in onderling verband en in evenwicht moeten staan. En dat het woord vrijheid in ons land vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd. Alsof. Het betekent dat je uh, mag doen uh, waar je zin in hebt... Uh, ongeacht de gevolgen, ongeacht het kwetsen van andere mensen... ongeacht de rekeningen die je zo doorschuift naar toekomstige generaties. Ja. Nou was u uh, kritisch tijdens de vorming van dit kabinet. Uh, het overleg met de PVV was zelfs voor u de reden... om het lidmaatschap op te zeggen van de VVD. Uh, is er nou uh, in dat jaar niks te vinden waarvan u zegt... nou ja, dat hebben ze toch wel heel goed gedaan? Um, vanuit het partijbelang van de VVD... Uh, is het tot nu toe een succes, want de partij scoort nog steeds goed in de peilingen. En uh, premier Rutte uh, doet het goed als teamleider. Hij is psychologisch uh, snel en handig en heeft een frisse aanpak. Dus dat zijn positieve punten, maar die zijn uh, niet van hele erge fundamentele betekenis. Want die positieve punten uh, staan op uh, ja, de... de de dadenlijst van een team wat volgens mij de verkeerde kant uitloopt. Ik zou liever een andere kant uitgaan met de Nederlandse regering. Ja. En nog even, want bij, bij het uh, we weggaan bij de VVD zei... ik denk ook dat het schade gaat uh, betekenen voor de, voor de VVD... naar de deelname aan dit kabinet. Nou ja, u hebt het zelf al gezegd, uit de peilingen blijkt dat niet. De kiezers zijn kennelijk tevreden. Uh, dat wil zeggen, de VVD-kiezers zijn tevreden. De helft ongeveer is ook positief over samenwerking met de PVV. Maar uh, wat is goed en slecht vanuit liberaal uh, gezichtspunt? Is dat stemmen winnen? Is dat... een brede conservatieve volkspartij worden met een nadruk op, op commercieel liberalisme of uh, wil je juist een VVD die alle vrijheden in evenwicht uh, ontwikkelt en een uh, een, een kwalitatief hoogstaand beleid bepleit. En dan moet je kiezen voor een wat kleinere VVD... omdat op dat terrein er wat minder kiezers zijn. Ja. Even een reactie van ons forum voorlezen. Iemand zegt uh, hun omgang onderling scheldend op elkaar in de Kamer. Het is een aanfluiting allemaal. Uh, ja, wat vindt u van de manier van debatteren onder dit kabinet? De verhouding tussen uh, VVD en CDA is, dacht ik, wel goed. Uh, de verhouding met de derde coalitiepartner, de PVV is natuurlijk niet goed. Daar geven sommige bewindslieden van CDA en VVD... soms ook in kleinere kring eh, nogal kritisch commentaar op. En het optreden van de PVV-leider eh, in het eh, openbaar... is eh, beneden de maat van normale fatsoensregels. Maar goed, men gaat gewoon door. En uh, we hebben net Rutte nog in die, in die uh, quote ook horen zeggen... dat hij zelf ook erg tevreden over de samenwerking... en je kan ook zeggen van de PVV wat je wil... maar ze komen hun beloften wel na... die zij in die twee akkoorden hebben neergeschreven. De PVV heeft uh, niet zo vreselijk veel beloofd... heeft wel veel macht en invloed... maar geen, uh, draagt geen verantwoordelijkheid. Uh, dat is ook een constructiefout in deze coalitie. Veel macht met geen verantwoordelijkheid. Daar klopt iets niet in het afleggen van verantwoording volgens normale staatsrechtelijke uh, normen. En de PVV zit voor de PVV natuurlijk in een heel aantrekkelijke positie. Uh, die partij bepaalt uh, wanneer de knop wordt omgedraaid... en dit kabinet naar huis gaat, ja. als tenminste een ander dat niet doet. Maar ja. de PVV uh, kan het kleed onder het kabinet wegtrekken... Ja. op het moment dat dat de PVV goed uitkomt. Nou zei u net in, in kleinere kring, hoor ik wel eens uh, nou, in ieder geval over, dat, over de... de, de, de, de... Zeg maar van het debat dat men zich daaraan ergert. Ook mensen uit CDA en vvd hoeken neem ik aan dan. Uh, hoort u hier ook dingen over, in kleinere kring? U spreekt wel eens iemand? Uh, zeker, ja. Men ergert zich eraan. En men ergert zich ook aan het feit dat de volksvertegenwoordiging... daar geen duidelijke maatregelen tegen neemt. De, uh, de verloedering van het debat... Uh, soms lijkt het op wat geschreeuw uh, als in een buurt ruzie. Uh, en dat is niet erg verheffend. Maar het ik, parlement ik, ik... hoort het voorbeeld te geven van hoe je op uh. inhoud... en met goede argumenten uh, en respectvol uh, debatteert. Ja. Nee, maar goed, dat gaat nog over die toon. Ik bedoelde ook meer de, de verantwoording. Kijk, uh, u zei het ook, u constateerde, de PVV heeft heel veel macht in feite... maar heeft eigenlijk nauwelijks verantwoordelijkheid af te leggen. Verantwoording af te leggen. En, en hoort u daar ook, uh, laten we zeggen, ministers over? Nee, dat hoor je niet zo Vaak als bezwaar. Er is uh, het verwante bezwaar dat de PVV helemaal geen democratische organisatie is. Het is geen vereniging. Uh, niemand verkiest het bestuur daar. Uh, er is geen controle op uh, de financiën. Uh, het is een, een eenpersoonsbeweging met veel aanhangers... die geen ander recht hebben dan donateur te zijn. Ja. Um, een jaar uh, Rutte... Um... Het was natuurlijk ook een, een unicum in Nederland dat we ineens een minderheidskabinet kregen met die gedoogconstructie. Uh, dat ja. heeft toch ook wel aardige politiek opgeleverd voor de, laten we zeggen, niet partijdige volger op zijn minst. Er gebeurt wel wat. Um, er gebeurt het een en ander. En um, op zich is het, uh, heeft het een verfrissende kant dat een kabinet niet automatisch kan rekenen op een meerderheid. En dus per onderwerp een meerderheid in. Uh, de volksvertegenwoordiging moet zien te vinden... Uh, tot nu toe is dat het kabinet gelukt. Soms met kunst- en vliegwerk. Zoals de missie in uh, Koenders. GroenLinks deed mee toen. Uh, ja, en soms uh, ja, rekenend op het verantwoordelijkheidsgevoel van de oppositie. Die bijvoorbeeld in zaken de eurocrisis uh, niet wil dat uh, uh, ja, men het kabinet naar huis stuurt en dan vervolgens bijdraagt aan een nog sterkere verergering van de eurocrisis. Maar de toets voor dit kabinet, hoe goed het is, die komt pas volgend jaar. Nou ja, dan, dat bent u dan wel met wilde zeden, want die zegt... het wordt een heel lastig en moeilijk jaar, het uh, tweede jaar. Dat wordt inderdaad het geval, om een aantal redenen. De eurocrisis moet worden opgelost. Misschien wordt dat nog dit najaar gedaan. Maar misschien wordt er verder uitstel gepleegd... en dan wordt de crisis nog groter. Ten tweede, volgend jaar... Uh, zullen veel uh, kiezers uh, merken wat de opeenstapeling van lastenverzwaringen... Uh, tot gevolgen heeft voor hun persoonlijke situatie. De Nederlanders zijn nog niet erg getroffen... door de economische crisis die in 2008 zich heeft ingezet... Um, veel maatregelen zijn uitgesteld. De werkgelegenheid is hoog gebleven. De inkomens, de koopkracht is uh, op peil gebleven. Veel ervan is ten koste van de toekomst gegaan. Want de staatsschuld is opgelopen. We hebben dus veel rekeningen doorgeschoven naar hen die na ons komen. Dat is eigenlijk niet zo verantwoord. Nee. Goed, dus dat, dat gaat problemen opleveren. betekent ook dat, dat laten we zeggen, partijen die nu bij die coalitie betrokken zijn... dan sneller uh, ja, zwakke knieën zullen hebben en, en door de knieën zullen gaan. Wie, wie, wie, wie zou dat kunnen zijn als eerste? Ik denk dat de uh, oppositie steeds beter argumenten krijgt. Ik denk dat uh, de heer Cohen ook beter uit de verf zal komen... als zijn uh, partij hem dat uh, mogelijk maakt. Um, uh, ik denk dat het CDA uh, intern ook grotere spanning gaat ervaren. Groter dan die nu al is. Ja, dus wat we een beetje bij, die, bij dat congres zagen... dat gaat straks wel weer terugkomen misschien. Nog even, u noemde de naam Cohen. Opvallend vanavond, NRC Handelsblad meldt... dat Rutte hem in instantie heeft gevraagd om vicevoorzitter van de Raad van State te, te worden. Dat heeft hij geweigerd. Ze hebben kennelijk gedineerd. aan De vooravond van de algemene beschouwingen. Uh, dat is toch wel opmerkelijk. Wat, wat is de hogere politiek daar nou weer achter? Dat weet ik niet. Ik kan het ook niet bevestigen. De heer Cohen zou het overigens kunnen. Het is iemand van formaat. Het is een uitstekend bestuurder en een goed jurist... Um, hij zit nu in de ongemakkelijke positie uh, dat hij uh, als bestuurder en, en eerste klas jurist uh, ja, soms... Uh met uh, vreemde ogen staat te kijken naar straatruzies... die zich in het parlement uh, uh, afspelen. Ja. Uh, hij zal daar aan moeten wennen. En Inhoudelijk is hij uh, uitstekend. Ja. Maar ja, goed, het is toch apart dat, dat een, een premier van dit kabinet... dan, dan eigenlijk de oppositieleider vraagt van wil jij dat niet uh, worden? Je zou ook zeggen, van, nou, hij, hij, hij doet het niet zo heel goed misschien Cohen. Laat hem lekker daar zitten, dan hebben we er niet zoveel last van. Maar zo werkt het blijkbaar niet. Ja, ik kan daar verder niet over speculeren. Uh, persoonlijk zou de heer Cohen... Het kunnen, maar uh, ik weet helemaal niet of dit bericht juist is. Nee. Uh, en er zijn nog meer zeer capabele uh, kandidaten voor een dergelijke uh, belangrijke functie. Ja. Goed, nou dat wachten we eerst maar eens af. Eerst maar naar onze bellers op uh, deze stelling. Het eerste jaar van het kabinet Rutte is een succes. Ik uh, hoop dat u meeluistert, meneer Voorhoeven. En dan ja. komen we graag bij u terug zometeen. Het is een beetje 50-50. 49% is het eens met de stelling, 51% oneens. En er is door bijna 1400 mensen gestemd. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ben ik in de uitzending? Ja hoor. Zeg maar. Ja, ja goedemiddag. Ik wou ten eerste zeggen, hij is uh, inderdaad een uitstekende uh, premier, maar alleen maar helaas voor de WWD'ers. En hij zou zich moeten realiseren dat hij moet een goede premier zijn voor alle Nederlanders. Uh, dat wou ik er zeggen. En dus mijn standpunt is dat hij absoluut geen succes heeft weten te boeken. Dank u wel. Stam.NL, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Robert Bellen. Ik ben het eens met de stelling om, om twee redenen. Punt 1 vieren we op dit moment het, uh, de eerste verjaardag. Terwijl we met z'n allen vorig jaar toch al wel dachten, mijzelf in kluis... dat dit uh, wel een zeer wankelijke constructie zou zijn. Volgens mij is het uitstekend uh, idee gebleken... per onderwerp een uh, meerderheid over links of over rechts te zoeken in de Kamer. Democratie ten top. En ten tweede is gebleken volgens mij ook... dat de oppositie uh, niet echt uh, veel deuken slaat in het beleid... ...het geen twee dingen kan betekenen. Of de oppositie is niet capabel. dat zou ik niet willen zeggen... ...want volgens mij lopen er uitstekende mensen rond in de Kamer over het algemeen. Uh, of dat er uh, blijkbaar gedaan wordt wat ze met z'n allen toch wel uh, willen. En volgens mij is dat een, uh, een bravo voor Rutte. Ja, dus uh, ik hoor een beetje bij u dat u aanvankelijk een beetje sceptisch had... ...maar u bent eigenlijk wel uh, binnen, binnenboord gehaald, begrijp ik. Ja. Ja, ik zal u niet uh, direct vertellen op wie ik gestemd heb, maar dat was inderdaad niet op dit uh, kabinet. Maar ik vind de manier waarop het nu loopt, uh, ja, tot op ja. heden ben ik wel al niet ontevreden mee. En, en kunnen zij dat doorzetten? Want u hoorde net hiervoor hoeveel, ook, maar goed, er zijn meer mensen die intussen daar een visie op hebben ontwikkeld, dat, dat, dat het in ieder geval de tweede jaar een stuk lastiger gaat worden. Ja, dat is natuurlijk heel lastig om dat te voorspellen. Kijk, uh, wat ik al net zeg, het wordt uh, per onderwerp wordt er eigenlijk bekeken of er voldoende steun is in de Kamer. En, uh, net als in de, uh, hetgeen wat er nu in Italië gebeurt... zal er op een gegeven moment uh, wel of niet de, de, de vertrouwensvraag gesteld worden. En zolang die niet gesteld wordt en we per onderwerp uh, doorregeren... Ja, lijkt me eigenlijk nee. uh, geen veldje aan de lucht. Nee. Dank u wel voor het bellen. Stand.nl. Goedemiddag. Goedemiddag met Truus Jonker. Ik ben het oneens met de stelling. Trouwens, compliment voor... Uit de inzetting van Joris Voorhoeven. Maar dit kabinet bezuinigt als een kip zonder kop. En dat komt omdat er geen vakministers in zitten. Uh, ik maak zelf gebruik van het persoonsgebonden budget. Er kan heel veel op bezuinigd worden. Maar dat, dat wordt niet gedaan. Er wordt gewoon met de pot erbij bezuinigd. En ik me ook heel veel maar nog even, u zegt, geen, u zegt geen vakminister, maar juist een staatssecretaris... die komt toch juist zelf uit, uit de zorg ook, lijkt me? Ja, maar uh, die indruk geeft ze niet. Ik bedoel... Nou, uh, oh, dat is wat anders, maar die weet toch wel echt wat er aan, aan de hand is, lijkt me, in die, in die uh, sector? Uh, nou, de, die indruk geeft ze niet, want uh, de, de maatregelen zijn heel... Uh, Heel rigoureus en, en stompzinnig. Mm. Maar waar ik me vooral ook zorgen om maak... ...dat is de aangekondigde bezuiniging in de bijstand voor alleenstaanden. Nu is dat nog 560 netto per maand. Volgend jaar is dat 600, uh, sorry, 650, volgend jaar is dat 560. Dat is een bezuiniging van 17 procent. Hoe moeten die mensen overleven? En er zitten heel vaak ongewild in de bijstand. Ja, ja, en dat is de reden waarom u zegt ik ben het oneens met de stelling. Het eerste jaar van het kabinet Rutte is een succes. Dat is onze stelling en we zijn benieuwd naar u eens of oneens. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, met, met stok. Ja, ik ben het eens. Ik vind de eerste die meneer Rutte een uh, hele correcte en uh, eerlijke man. Althans, zo komt hij in ieder geval uh, bij mij over. En uh, er is een stukje duidelijkheid geschapen in de chaos. Uh, en dat gaat steeds beter, vind ik. En dat blijft ook beter gaan, denkt u? Ik denk het wel, ja. ja. Ik bedoel, en uh, dat er bezuinigd moet worden, dat is duidelijk. Dus daar is, heeft iedereen op zich al op, ge, op gerekend. En er is niemand uh, is blij als die uh, moet inleveren. Maar ik zal u toch één ding uh, vertellen. Uh, als ik morgen 500 euro neer moet leggen... dat er die toestanden uh, die bijvoorbeeld bij, bij, bij, recentelijk bij Feyenoord waren... niet meer gebeuren in Nederland, dan praat ik dus over een stukje veiligheid... Mm -hmm. dan zou ik er graag voor over hebben. En u denkt dat dit kabinet in staat is om, om dat soort dingen de kop in te drukken? In ieder geval daar iets meer aan te doen als ja. uh, het eindeloze gepraat... wat we dus de afgelopen ja. uh, 20, 30 jaar gehad hebben. Van, uh, gaat u eens even zitten en wat merkeert u? En hoe ja. komt het dat u nou met stenen gooit? U bent voor de daadkracht. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Van Veldhuizen. Nou, ik heb er echt moeite mee. En ik zal u zeggen waarom. En dan laat ik even het economische gedeelte liggen... waar ik bang voor ben als het langer gaat zitten... dat er een dictator gekweekt wordt. En die dictator die heet meneer Wilders. En waarom zeg ik dat? Omdat uh, zowel in de kwestie van meneer Blekers... als ook weer in meneer Leers van de Week... Uh, dat dan... Uh, nou, vroeger hij had toch zo'n mooie term voor... ik dacht van hem, Kahalsema's huilie, huilie. Nou, dat is hij zelf. Want hij belt, Mark, luister eens. Hoor eens even wat Gert Leers geschreven heb in zijn blaadje. Wil je hem even tot de orde roepen? En wat gebeurt er in plaats dat Mark Rutte leiderschap... Toont, want dat vind ik echt een gebrek aan leiderschap hierin. Nee, zegt hij, ja hoor, nee, je hebt helemaal nee, gelijk. Ja. Gert, gelijk je excuus aanbieden en zeggen hoe het precies in ja, elkaar ja, zit. Ja, ja. En dat is mijn grootste zorg voor Nederland, meneer. Ja, ja. Als dit niet in de kop gedrukt wordt, eh, dan krijgen we straks hier grote moeite mee. Okay. En wat ik ook jammer vind... Nee, vindt, nee, wacht even, mevrouw Velders, we, we houden hier op, want ik heb nog een paar okay. mensen hangen die wil ik graag de mond gunnen. Dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Ja. Moet u wel ja? Zeggen. ja, zeg het maar. Goedemiddag. Oh, sorry. Met Madeleine. Uh, de vraag al op zich... Ik hoop dat u me uitlaat praten, want het is soms u onderbreekt uh, de mensen. De vraag <laughs> al op zich klinkt zo tendentieus. Is een succes. Maar goed. Uh, een succes... Laten we wakker worden, mensen in Nederland. En stel ik je incompetente mensen... dit kabinet heeft geen visie. Die, die breekt alles af wat dit land... eigenlijk goed had en opgebouwd had. Bezuinigen, oké. Okay. Maar dit is gewoon blindelings links. Gewoon helemaal doorheen lopen. Totaal geen visie. En afbreken, afbreken, afbreken. Succes? <lacht> Laat me niet lachen. Mensen, stop. Even sta, sta stil. En denk, na. Nou, wat gaande is in dit land... En dan hoorde ik pas in Duitsland, mensen zeggen, gewoon ook mensen, iemand die bij de regering zit en die zei van dat Nederland in zo'n charlatan als zo'n wilders zich achter die man aanloopt. Verbazingwekkend. U, mensen u, staan stil op, en denk na. Heb ik Goedemiddag. U, oh. Ik denk dat ze nu klaar is. Nou, helemaal uit laten praten. Dus die kritiek kan ook van de baan. Ik ga snel terug naar Joris Voorhoeven, want die heeft meegeluisterd. Uh, meneer Voorhoever, ja, ik, ik zei het bij de aftrap al even. Het was bijna 50-50. Uh, dat hoor je ook in de reacties terug, hè? Ja, dat is ook wel te verwachten. Um, uh, enerzijds zijn er mensen die... Uh uh, wel waardering hebben voor het soms ruwe taalgebruik... en het gebrek aan respect. Uh, en uh, ook wel waardering voor een positiever verschijnsel... Uh, de persoonlijke stijl van de, uh, de heer Rutte. Maar er zijn toch veel mensen die zich bezorgd maken... over waar dit naartoe gaat. Want het is natuurlijk toch wel een vreemd kabinet. En men, uh, veel mensen maken zich zorgen over een verdere groei... van een zeker uh, ja, nieuw nationalisme en een bekrompen houding en een negatieve houding in jegens mensen... Uh, die in Nederland zijn komen wonen in de laatste 30, 40 jaar... en oh. onderdeel van onze samenleving zijn. Ja. Uh, maar toch horen we ook iemand die, die roemt de daadkracht. Hè? Dan gaat het over criminaliteit bijvoorbeeld. Uh, tenminste, wat die, wat die meneer even als, als puntje eruit haalde. Uh, en en de, de, eerste, van de eerste bellen zei van wat je nu toch ziet gebeuren het afgelopen jaar... is wel de democratie ten top. Voortdurend wisselende meerderheden vinden. Uh, het is voor ons als, uh, als buitenwacht is het eigenlijk wel interessant allemaal. Dat is niet de essentie van democratie. Democratie uh, heeft als. Wij hebben in Nederland een parlementaire uh, democratie. En de essentie daarvan is dat het parlement door de kiezers wordt gekozen. en dat de kiezers hun volksvertegenwoordigers uh, verantwoordelijk houden. Uh, in deze. Uh, drievoudige coalitie zit een partij die zelf geen democratische vereniging is, en die ook de grondwet in negatieve zin op een aantal punten wil veranderen. Die wil bijvoorbeeld de internationale rechtsorde uit de grondwet, die wil het Europees Parlement ja. uit de grondwet, en uh, ja, dat, uh, dat, dat zijn toch opmerkelijke wensen. Ja, maar goed, dat zal ook niet gebeuren. Want uh, daarvan zeggen de, de, de echte de regeringspartijen... Van, nou, daar, gaan, daar zijn wij het niet mee eens, dus dat zal niet precies, gebeuren. Precies. Uh, partijen die verantwoordelijk zijn, zullen dat tegenhouden. Maar het is natuurlijk wel een teken aan de wand dat men dit soort dingen zegt. Ja. Tegelijkertijd kan je toch ook zeggen... Ik bedoel, in eerste instantie was het wel zo, dan werd er werd een regeerakkoord gemaakt... en dat was zo dichtgetimmerd dat er voor de Kamer eigenlijk helemaal bijna niks meer te halen viel. En nu uh, kan je toch als oppositiepartij toch ook nog proberen zaken te doen? Dat is zo. En dat heb ik ook wel genoemd als een positief aspect... van de huidige situatie. Een regeerakkoord hoort niet zo gedetailleerd te zijn... ...zoals het in de jaren 60 en 70 en 80 werd uh, geschreven. Uh, wat blijft in zo'n regeerakkoord? En dat moet heel goed worden geregeld. In een akkoord om te gaan regeren is een financieel kader... ...om te zorgen dat de uitgaven niet volstrekt uit de hand lopen... ...en ja. niet uh, alle wensen tegelijkertijd worden uh, gehonoreerd. Ja. Ja, maar daar dat vind, is niet daar vinden deze drie elkaar toch wel aardig, volgens mij. Ja, men buigt om. Maar ik denk dat er een betere bezuinigingen... en misschien wel van dezelfde omvang... Uh, zouden zijn afgesproken in een, een paarskabinet... Ja. Uh, van VVD met een aantal partijen die nu in de oppositie zitten. En ik denk ook dat dat soort bezuinigingen... Ja. beter zouden doorwerken ja. in de toekomst. We blijven ze volgen. Wij hier en u zeker ook. Uh, dank voor nu in ieder geval Joris Voerenhofer... voor uw bijdrage ja. aan Stand.nl. De laatste percentage is nog even. 48% eens met de stelling, 52% oneens. En er is door ruim 1500 mensen gestemd. We gaan snel naar Jan Mom voor de onderwerpen van Vrijdagmiddag Live. Willem Middelkoop zit hier. We gaan met hem praten over de vraag of er nog kanten zijn eigenlijk in deze crisis. En Frank Hoen van Amber Alert komt langs. Dat waarschuwingssysteem. Die vindt dat alles gelijk landelijk aangemeld moet worden als kinderen vermist worden. We debatteren Erman Wenemars en Emiel Vrijman over doping in de sport. Frits Baron, Bert Brussen en live muziek van Tommy Ebben. Zometeen na twee vrijdagmiddag live met Jan Mom. Ik wens u een prettige vrijdag verder.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 Kijk dit weekend onder andere naar Ajax AZ, PSV Utrecht en Feyenoord VVV. Ga naar erivisselive.nl slash tiendaagse en je hebt het. De happy days van HP zijn weer aangebroken. Van 10 tot en met 14 oktober krijgt u als ondernemer korting op notebook's en desktops. Draai mee op deze happy day. Zo, so, 120 euro korting op de HP Pro Book 4530S. Wees er snel bij, want op is echt op. Scoor nu fixe kortingen op HP notebook's, desktops en monitors via centralpoint.nl slash hpactie. Everybody on. HP. Dit is Radio 1.